Het onderzoek kan van belang zijn voor een rechtszaak vandaag in Leeuwarden. Gaswinningsbedrijf NAM gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak... waarin 4000 huiseigenaren en 12 woningcorporaties gelijk kregen. Zij willen compensatie voor de prijsdalingen. De NAM wil die pas betalen als een huis verkocht wordt. President Trump is op zijn Azië rondreis aangekomen in China. Het is zijn eerste officiële bezoek aan het land en hij blijft al twee dagen. Trump krijgt onder meer een rondleiding door de verboden stad in Peking. Ook zal hij een paar ontmoetingen hebben met president Xi Jinping. Verwacht wordt dat Trump Xi zal vragen om de Chinese markt meer open te stellen voor Amerikaanse producten. Ook wil hij van China meer steun om Noord-Korea tot de orde te roepen.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 Volgens de medewerkers vindt de politie vaak dat geweld bij hun vak hoort... of dat een aanvaller er niets aan kan doen omdat hij patiënt is. Veehouders over de hele wereld moeten volgens de Wereldgezondheidsorganisatie stoppen... met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Alleen dieren die echt ziek zijn, zouden antibiotica mogen krijgen. Antibiotica worden nu gebruikt om dieren preventief te beschermen tegen ziektes. Door het vele gebruik worden steeds vaker bacteriën resistent tegen antibiotica. Het weer overwegend bewolkt in het zuidoosten kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het overal droog en er is er in het westen soms zon en de maxima liggen rond 8 graden. Dit is de FM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Knopend Watergasmeer 18 kilometer na een ongeluk. Vertraging meer dan een uur. Op de A4 richting Amsterdam, bij Zoeterwoude, 4 kilometer, kostjes aan 20 minuten. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen knoop het Koenplein en Watergaasmeer. 11 kilometer door bergingswerkzaamheden. De weg is nog altijd dicht, vertraging ruim drie kwartier. Omrijden kan over de A9. De andere kant op op de A10 tussen Durgerdam en Amsterdam Hemhavens. Daar staat 7 kilometer file door een kapotte auto. De rechter is daar dicht, vertraging drie kwartier. De N201, Zandvoort richting Uithoren, tussen Hoofddorp en Aalsmeer, 2 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. De N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Voor de aansluiting met de A20, 5 kilometer na een ongeluk, vertraging ruim een kwartier. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dus morgens in de week erop gezet. Strek mijn tenen en mijn benen, en ik snap ik kiek uit bed. Ging een pyjama en ook geen penwaard, dat is allemaal en Ik draag alleen maar naar water laten lopen, aantjes in de lucht. Touchen is zon, ik denk slangs kiem een zucht. Goed afdrogen en een topje nog dan. Flav, vet, sneakers en een baggy ik blijf gewoon perfect. Bij mannen vrak. Geen dakje kiezen en gekocht voor een appel en een aard Moest die wachten in de raar, ieder paskotje was raar Portefeuille, laten liggen iemand, ja van terug van maat Step out the house, start short, oh no Terug vergaat de verloor Vierwielen cruisen de flow. Smaal on je feest om te stijgen, en levens te bereiken. Daar we springen en bouwen naar dromen, daar kunnen ook veel punten mee bekomen. Lacht is nou de mensen dat je nog tegen gaat komen, Tuinen van de rit, ze zullen naar belonen. Voor minstens één complimentje per dag, verwacht dat moral onnalecht, ook wij knuffelen dat mij Godde nooit overstijgt. kunnen ze je ik content dat ik weer leven mag. Yeah. Het leven gelijk het komt. Maar regel komt ook de zon. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En uh, ja, met Bruist in de morgen. Ja, wat wil je? Ik zit niet alleen vandaag. Ik zit... Uh, ja, even een kleine inleiding. Uh, mijn jingle machine is stuk. En ik denk, ja, ik wil toch mijn jingletjes hebben. Uh, zodat je af en toe er eens hoort van uh, koffie. En uh, zijn er nog bitterballen? Uh, nou ja, goed. Uh, mijn jingle machine is kapot. Dus ik denk, hoe doe ik dat? Ik haal gewoon de maker hier naartoe. Loki, hele goede morgen. Koffie? Nee, nog niet. Nee, dat is straks oh. Dat is oh, straks pas. Dus ik ga weer terug de kast in dan. Heel goed. Oké, okay. tot zo. <laughs> waar uh, waar uh, kun je naar nou luisteren eigenlijk? Nou ja, in ieder geval tot 12 uur. Uh, ik hoor mijzelf twee keer. Even kijken, even kijken. Eén keer, één keer. Ja, dan nou hoor ik het al één keer. Uh, tot 12 uur hoor je de, de leukste muziek. Ja, 60, 70, 80. Met weer, uh, ja, weerverkeer en uh, wat nog meer. Ik, uh, ik weet niet, Lockie, wat nog meer eigenlijk? Wat ga je nog doen? Uh, liedjes zingen, een beetje dansen, een beetje zwaaien. Ja, ja, ja, ja. En uh, heb je ook een rugnummer op en zo? Ja, kijk eens even. Uh, nummer 7. Uh, ja, dat kan wel kloppen. Dat kan wel kloppen, hè? Ja, dat dacht ik al. Dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, in ieder geval nog een heleboel leuke muziek. Uh, wil je bellen 023-573-0393? Verzoekjes kunnen altijd. Jawel. En natuurlijk is het zo dat... Uh, ja, ik, ik ben altijd op zoek naar uh, muziek uh, waarvan je zegt... Van, nou, dat is aparte muziek. Dat, dit ken ik helemaal niet. Dit is er bijvoorbeeld eentje. Hallo. Hallo. Hallo, kan Ja. Dag jong. Dag mama. Dag mama hier. Hallo, hoe is het? ermee? Lekker, hoe is het? Prima. Ja. Ja, het gaat hier heel erg goed. Alles goed, daar. Hoe is het met u?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 ja, hoe is op school? Hele goede cijfers, mam. Ik heb net mijn huiswerk af. Goed zo, wijfie. Nou, zeg, over het feestje he? was uh, een opruimen vorige. Ja. En er lagen allemaal blond in de slaapkamers Hoe kan dat nou? Ja, dat is... Geef me, geef me Otto maar even. Ja, ja, Otto. Schat. Dag, mam. Oh, ja. dag, dag, moeder. Dag, Otto. Dag, jong. Hoe zit het ermee? Nou, lekker hoor. Ja. Is alles goed daar? Uh, gaat wel, hoor. Jullie zijn hondeugend geweest, heb ik gehoord, hè? Nou, heeft, ja. heeft, heeft Frans-Jan het al verteld? Frans-Jan heeft het gedaan. Zou ja. jullie papa even geven? Ja, oké. Okay. Ja, dag, dag, jongens. Dag. Hallo, jongens. Hallo, vader. Dag ja, jongens, hoe maakt jullie het? Goed. Ja? Ja, hoor. Hoe is het op school, auto? Nou, gaat wel. En hoe is het met de auto? Oh, nou, die is een beetje stuk. Ah, verdamme. Hij sneeën. hè? Ja, er is een klein ongelukje mee gebeurd. Verdomme, auto, Daar heb ik je nog zo voor hem Niet met de panda als het sneeuwt. Ja, maar je hebt toch voor je drijving? Geef Monique maar even. Nou, nou goed. goed. Dag, vader. Dag, jong. Maar hoe is het met u? Dat nou, grootje, hoe is het? Met hè? Ja? Ja? met je brein. Ja, je vader wordt lekker bruin en helemaal van onderen. En hoe is het met Omrooi? Nou, dat gaat wel. Wil ja? je Omrooi even hebben? Ja. Zeg door de dan aan van Jan, hè? Ja, ik zal het doen. Daar. Daar. Da. Hallo, zeg, we hebben een kwartje goed toch niet? Ik ga mee betalen, Dalja. Hallo? Allo? Omrooi!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 Hallo Frans, ja, hoe is het met jou jongen? Goed hoor, het ja. gaat hartstikke goed op, uh, op school ook. Nou lekker. Ja, ik ga over, dus. Nou, het is hartstikke goed. Als jullie allemaal geslaagd zijn, kunnen jullie volgend jaar een pariëntje komen. Fijn, om Roy. Tot ziens hoor jongens. Oké, okay. okay. dag Omrooi, groet aan pap en mam. Ja, doe ik. Dag. Met Listen to the Music, ja, zoals ik al zei, jaren 70, 80, of toen een beetje 60, een beetje Motown erin. En een verdwaalde 90, die zou er ook nog eens een keer tussen kunnen, maar ja, goed. Dan is ze wel heel ver van huis, zeg maar, ja. Eh, Lokkie, hoe, hoe is jouw haars eigenlijk, by the way? Haars. Ja, ja, ja, dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks, denk ik. Nee, nee. niet zo best. Niet zo best, hè? Nou, nee. daar komt hij. Niets zoals jij. Is de X en dan de R. Ik heb niet eens als zoals jij. Ik wij meer als jij. Oké mensen, komt kom op. de cursushaaks van de Ragers. We beginnen met de A. A. Oh, oh, E. E. E. O. O. O. O. Ik ben niet eens zozelf zo als jij Doedeloed Eerst ik ze dan de R Doe de Ik heb niet ja. eens zozelf zo als jij Ik ben meer als jij Lekker. <laughs> dan niks. wat is het dan? Nou? Oh ja, ga ze ja. Kom op Schrik, hey. Ik ben weinig van geschiedenis Net genoeg van biologie ja. Vraag mij niet wat wiskunde is Maar een hele hele zeg geen drie Ben in de liefde der professor. Ook ben noem met een vaasje niet Studeren vind ik best hoor maar afstuderen wil ik niet Nee, natuurlijk niet Maar meer een wat dan een beta Ben voor wiskundige zak Maar een doe ik steeds beter Ja, de liefde is mijn vak Gewiskundig en volleerd Ja, volledig onderlegd Met veel plezier ja, met een Heel veel waarheid, <laughs> Veel geluk en soms een beetje pet. Ik ben geen ezel zoals jij. Eerst de x en dan de f. E. Do Ik, e do Ik ben geen ezel zoals jij. Ik wijt meer als jij. <connais> <trad> Oké okay, mensen, nog even herhalen De is Haags voor Ezels van de regels. Beginnen met de A oh. oh. Eh. E Eh. O O O O Ik ben geen Ezels zoals jij Doodolo. Eerst de X en dan de E Doodolo. Ik heb geen Ezels zoals jij Doodolo. Ik ben meer als jij ja, ja, Hey uh, Johan Ja Arturo Is het niet als jij Nee hey, het is als jij Oh Volgens mij Is het meer dan jij Hey uh, voorbeurgen Gaan, we zo, beginnen. We, gaan yeah. we zo beginnen Ik ben geen zo zoals jij Eerst Is niks en onder et ik heb niet een zoals zo jij. Ik wijn meer als jij. als jij. Als jij. Als jij, als jij, als jij, als jij, Ik ben geen een zoals oh, jij. Als jij. Eerst de xt en dan de A. Ik heb niet een cel zoals jij. Toedeloos. Ik pijn meer als jij. Meer als jij. Meer als jij. Want ik heb niet één cel zoals jij. Ik ben de de, de e en de uh, æ. Nou ja, ik ken het zelf niet. Uh, ik praat gelukkig geheel accentloos. Doe ik. En zo. En... eh. Uh, er zijn mensen binnen de, binnen de omroep die, ja, die, die, die spreken vloeibaar Haagse, lokkie. Ja. Uh, nee, uh. nee, een ui. Uh. Een ui. Uh. Een, een Een... Een... Wat zeg ik? We, we zouden er ruzie bij krijgen, geloof ik. Uh. Dan jij. Oh, hey. Oh.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 Ah, nou, dan krijg ik dus nou mijn kop geslingerd omdat ik dit nummer draai van... Hey Willem, je discrimineert. Hoezo, hoezo? Uh, hoezo? Uh, wat? Wat? Wat? Hoezo? Hoezo? Hoezo? Ah. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. En San, is trouwens van Kansas, voor de insiders en de outsiders ook trouwens. En uh, ik, uh, ik uh, ben heel erg, uh, eigenlijk best wel een beetje, beetje, beetje verheugd eigenlijk. Moet jij even zeggen van, oh ja. Oh? Ja, nee, oh ja. Oh ja? Oh ja, ja. Nou, we hebben namelijk een, uh, een, een luisteraar in, uh, god, dan moet ik kijken of ik het goed zeg. In de venen, rond de venen, vinkeveen. Iets met vinkeveen. Vinkeveen, hè? Ja, zoiets. Dus... Zo, er woont een familie... Wong? Uh, Wong, Won? Won? ja? Long time no see, is Wong. Hello! <laughs> <laughs> Zelfs daar hebben we aan Het luisteraar zitten. Het moet niet gekker worden, want ze komen overal vandaan. Zo. Hè? Ik krijg net ook al een berichtje, hè, want ze hebben dus de Haagse les gehad. Nou, hebben ze ook al gezegd, heb je de Friese les van Tim Douwsma. Ik heb gekeken... Eh? Nee, Haags. nee, nee, Fries. Ah. Fries. Ah. Ah. Precies, ja. Um, ik heb er gekeken, er uh, uh, uh, was in ieder geval... er uh, ja, moest richting uh, Friese les van Tim Douwsma. Ik heb voor je gekeken, maar ik kan hem zo 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort niet vinden. Ik, uh, ik blijf mijn best doen, ik blijf ook zoeken. En lukt het niet, dan, uh, ja, dan wordt het een nijen idee. Is dat goed? Een nijen Ja. Dit nummer was dan speciaal voor mevrouw Wong uit Vinkenveen. Even zwaaien. Even zwaaien en dan komt ze. <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb een, een nummer klaarstaan. Dat is, dat is werkelijk. Daar krijgt de paard de hik van. En ik denk die boel waar het paard van is ook. Oh, rust aan, rust aan, rust aan. Uh, hoe lang duurt dat nummertje? Ehm. Uh, Oh ja, jij zit, met het, jij zit met het weer natuurlijk. Ja, dan loop ik even naar buiten. Dan ga ik even wel vast kijken. Dan ga je even... Ja, doe je dat? Ja? ja nee, dat is goed. Dan doe ik dat eventjes. Uh, ja. Draai jij dat nummertje maar ondertussen. Ja, dan draai ik dat nummertje. Maar dat nummertje wil ik even draaien... voor, uh, voor onze programmaleider Albert-Jan Vos van die is net een foto. En dan zie ik dus twee, twee mensen... in de studio zitten. En ik heb geen idee... wat ze daar aan het doen zijn, maar... Uh, Albert-Jan, uh, deze is voor jou. Thank you very much for intro. Thank you very much,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 en trouwens, weet jij wel weet jij ook wie, wie dit was trouwens, by the way, between twee haakjes? Nee, wel, Dat is ze niet. dit is namelijk de broer van Paul McCartney. Oh? Ja, ja, ja. Oh, de? De broer? De broer van de Paul McCartney. <zik> Ja, ik, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Heb jij, heb jij een muntjes toevallig of niet? Ik heb denk ik een stekkertje eruit getrokken per ongeluk. Echt waar? Oeps. Oepsie. Oeps. Nou, uh, gaan we gewoon uh, naar een, een andere schijf. Ik heb toevallig meerdere schijven, dus uh, dat komt goed. Bon, bon. Ja, Ben on the run van The Wings. En uh, ja, de band van Paul McCartney. Hoe jullie niks over te vertellen eigenlijk. Uh, ja, waar ik jullie wel wat over moet vertellen. is uh, als ik naar buiten kijk, dan uh, hebben we daar een fenomeen. Dat heet uh, het weer. En ja, iedereen zegt, ja, slecht weer. regen harel, onweer. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, onweer is weer. Want hè, onkruid is ook kruid. Ja. Maar we gaan even naar het weerbericht. Het, het is niet best. Ik ben net even buiten geweest. ja. Het... Mm, mm, ja, mm, nee. Een beetje niet. somber. Het is een beetje somber. Echt waar? Maar gelukkig zit ik lekker warm binnen. Ik, ik kijk weer eventjes. Voor ja. de luisteraars. Ja, doe dat maar eventjes. Even. je eventjes, eventjes... Je staat voor het raam. Oh, sorry. Even, even... Uh, ja, ja, dank je. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Het mist het, is, ah, het nog een beetje. Het is een beetje regen. Nee, sorry. De miser, daar ben ik zelf. Sorry. Oh. Het is namelijk een zwaar leven. heb ik. Godverdari. Mooi raak. Gatsi, Dari. Even kijken hoor. Nou, het is, het is een beetje... Een beetje... Uh, Hmm. Ja. Het is, het, is, het is heel zonde. Het is en, niks. Ik, ik kijk even de andere kant op. Ja. Even naar het noorden. Ja. Hmm. Ja, zie, zie jij het ook? Dat, dat gele bolletje? Goed kijken. Ja, ik, ik, ik, ik pak even een zakdoekje. Ja. ja ik zie een heel, heel klein zonnetje, maar dan helemaal in het noorden. En ja, voor de rest van het land is, blijft het gewoon een beetje bewolkt. En hoe warm is het? Het is, uh, even het vingertje naar buiten. Een graadje of zeven, hè? Een graadje, een graadje of zeven. Of ja, graad Macht. Max. Max, maar Max. Verwacht, je, verwacht je nou regen vandaag? Of, uh... Genoeg regen. Maar het is vooral bewolking. Bewolken in Zandvoort, hebben we het over. Hè? Alleen maar bewolking. In Zandvoort. Het is natuurlijk zo in Ontario. Want de luisteraars hebben we daar ook zitten natuurlijk. We kunnen niet zeggen hoe het weer daar is. Dat weten die mensen zelf ook wel, zeg ik dan maar. Maar uh, ja, uh, dit was het uh, dit, dit was het weerbericht. Dit was het. Nou, het was eigenlijk, uh, eigenlijk helemaal niks. Het was gewoon triest. In en, in triest. In en in triest. Ik zeg, "Vond u weer. Nou, goed. Ik vind, ik vind het in ieder geval heel dapper. Dit is jouw eerste keer dat jij uh, het weer doet, hè? Ja. Ga je het weer doen? Ik ga het weer doen. Goed zo.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 Ja, de lof is bon vol Je schok, hè, Lok? Je schok, hè? Oeh, ja, je denk, je schok. Zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Oké. Okay. Ja, ik, ik zag je wegzakken, het wegdutten en ik dacht, het duurt allemaal te lang natuurlijk. Hè. Het is zwaar natuurlijk, zwaar. Mooi leuk. Mooi heel Laak. zwaar. Ja, ja, ja, ja. Uh, we hebben uh, ook luisteraars in de Krukjes en uh, de familie Dura en Vermeer, zeg maar, die luisteren dus op dit moment ook. Ik zei, gaat aan je werk, want er uh, moet wel geld uh, in het laadje komen, doe wat brood op de no. plank. No. Tenminste, dat vind ik. Wat vind jij? Huh? Wie kookt er vanavond? Uh, sambal bij... <laughs> En je hoort het allemaal bij uh, Bruis in de Moren, Siefem Zandvoort. Ja, ik heb uh, een uh, nummer klaarstaan en uh, die wil ik graag draaien voor Rob Harms. Rob, uh, jij bent de discoman hier. En vanaf uh, deze plek uh, vind ik jou heel veel beterschap. Snel weer beter worden, dan uh, gaan we weer geweldige programma's maken. Nou, Rob op je ziet, we denken wel aan je... en uh, dat blijven we gewoon doen natuurlijk. Jawel, een verzoekje! Steenwijkerwold, waar ligt dat nou weer?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 Me. You better understand that you're I heard a dark voice beside me say Would you like something harder? She said I got it, you want it, my harvester Tensici, Dredelijke Holidays, dat was, een, dat was een verzoekje, ja. Nou ja, die Friese les, dat gaat hem niet worden vandaag, ik, uh, vrees, uh, ik vrees dat niet, maar ik blijf zoeken. Uh, er werd gevraagd om een, een, ja, een Italiaans nummer, hebben jullie ook Italiaanse muziek? Oh, ik heb even gekeken, maar ik heb wel een soort gelijke iets, maar of het Italiaans is, uh, ik weet het niet, we gaan gewoon luisteren. Hallo, ik ben Giuseppe, we moeten luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. 1, 2, 3, 4, te lang geleden In die pizza-restaurant Kijk eens op een dag Ja, in die ochtendkrant Er was een talentjagd Ja, in de grote stad hè, Dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dag Het stond ik ge- lang klaar En Die orkest begonnen te spelen En ik zong het repertoire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 Waar hey! slaat dat nou weer op? Hey! Halt we nou die kop! Wat is er aan de hand? Doet normaal? Wie hey! denkt we dat de band? Het is een groot skandal. Je bent nog lang geen ster. Waar slaat dat nou weer op? Halt nou die kop! Nog een keer voor die mama. Wat is er aan de hand? normaal? Wie denken dat je bent nog lang geen ster. Waar slaat dat nou weer op? Ja, waar slaat dat nou weer op? Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. En uh, ja, Wat ik wel weet is dat we gaan richting de klok van tien uur alweer. Dat is toch niet zover. Het gaat snel. Het eerste uur zit er al voor, Maar dat geeft niet. Voor ons is dat koffie. Koffie? En ik wil deze graag uh, de richting opsturen van Ontario. Richting Ontario in ieder geval uh, Joke Westra. Je bent helemaal gek van Boni M, geloof ik. Alleen, ik vraag me af. Weet hij dat ook wel? Je hebt, eh, ik zeggen, je, hebt, je hebt je koptelefoon niet op, natuurlijk. Hallo, hallo, hello, hello. hallo, hallo. Hallo, <laughs> hallo. We gaan richting de klok van tien uur, koffietijd voor iedereen. En uh, ja, daar gaan wij ook maar doen, denk ik toch? Koffie? Koffie, ja. De, de, en witte ballen. Ja, zeg maar, de jingle. Ken je hem nog? Ja. Nou, gooi hem maar uit. Koffie! Nou, kijk, dit is toch veel goedkoper. als is gewoon zo'n heel duur apparaat. Komen dan wat jingles erin. Ja. Tot naar de klok van tien uur, reclamechanaal en reclame. En daarna zijn wij er weer.